Ook op het veld ging het er vrijdag hard aan toe. De scheidsrechter trok acht gele en vier rode kaarten. MVV won de derby met 1-0. Een Nederlands schip heeft ten oosten van Sicilië... ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. De Italiaanse kustwacht vroeg gistermiddag om assistentie... nadat er twee boten met ruim 350 Syrische vluchtelingen waren gezien... onder wie veel vrouwen en kinderen... Het Nederlandse schip de Abis Albufera gaf aan de oproep gehoor. Ook een Frans schip nam een aantal vluchtelingen mee. Ze zijn afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië. De hele dag is vergeefs gezocht naar drie mensen die worden vermist in de Noordzee. Twee komen uit de Filipijnen en één uit Indonesië. De mannen worden vermist sinds hun schip vannacht zonk na een aanvaring met een vissersschip. Meer dan 13 uur werd er vanaf het water en vanuit de lucht gezocht naar de vermiste bemanningsleden.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 Ondanks de recordprijs van bijna 23 miljoen euro had het veilinghuis in Hongkong op meer gehoopt. Het weer vanavond en vannacht plaatselijk nevel en mist. Morgen begint grijs en mistig, later breekt geregeld de zon door. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWW-verkeersinformatie. De A28 in de richting Utrecht is afgesloten bij knooppunt Rensweer... door een ongeluk. Er staat inmiddels 4 kilometer file. Je kunt het beste omrijden via Hulversum over de A1 en de A27. En ook afgesloten is de roertunnel op de A73. De tunnel is in beide richtingen dicht... vanwege een technische storing aan de camera's. Aan de zuidkant staat inmiddels een 7 kilometer file... en aan de noordkant van de tunnel 2 kilometer. Je kunt er ook het beste omrijden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 En vanavond een opmerkelijk verhaal, een 70-jarige atlete die zelf ook voor goud gaat, namelijk tijdens de World Masters in Brazilië volgende week. Mijn eerste gast, die weet als geen ander hoe het is om in Moermansk, Rusland, gearresteerd te worden. Hij werd een paar maanden geleden opgepakt omdat hij opnames aan het maken was voor een documentaire over homoseksualiteit. Goedenavond Chris van der Veen. Goedenavond. Ja, u bent trouwens ook gemeenteraadslid van GroenLinks in Groningen. Dat klopt. Uh, ja, we praten over justitie daar in Rusland, in Moermansk... ...naar aanleiding van de arrestatie en de gevangenhouding van Greenpeace-activisten. Ze zitten daar inmiddels mm -hmm. al, uh, al twee weken ruim vast... ...in verband mm -hmm. met protesten tegen die olieboringen bij Nova Zembla. Maar goed, u, u weet dat, hoe dat gaat daar, zo'n arrestatie. U weet hoe een politiebureau bijvoorbeeld eruit ziet in Moermansk. Hoe ziet dat eruit? Kunt u dat omschrijven? Nou, misschien uh, is het goed om te vertellen dat ik niet op een uh, politiebureau vast zat. Um, wij zijn aangehouden door uh, zo'n 15 tot 20 uh, politieagenten... op een uh, kampeerboerderij waar wij op dat moment waren. Mm -hmm. uh, daar zijn we aangehouden en uh, zo'n 8 tot 9 uur uh, verhoord. En dat was op de laatste dag uh, van ons bezoek aan uh, de stad Moormansk. En uh, ze kwamen zomaar binnenvallen? Uh, ja, we waren op dat moment bezig om onze spullen weer in te pakken en uh, te vertrekken. Uh, we zouden van uh, de stad Moermansk nog wat beelden maken... en daarna de volgende dag uh, het vliegtuig naar Sint-Petersburg pakken. En uh, toen ik een uh, gang inliep en de bocht uh, zo omging... Uh, zag ik dat er uh, zo'n 15 uh, tot 20 politieagenten op me afkwamen... en ook zich verspreiden over de verschillende gangen en kamers... En uh, toen, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat, dat? Ik schrok heel erg en uh, ik wist ook niet wat ze zeiden, maar ik, uh, ik, ik had door dat ze me mee wilden nemen naar de centrale hal achterin, uh, waar ook de rest uh, van de bezoekers van dat uh, kamp wat daar plaatsvond uh, aanwezig was. En uh, daar werd uh, de buitenlanders gesommeerd om alle paspoorten te pakken en mee te gaan met uh, de politie. Dus u kunt zich eigenlijk wel het een en ander voorstellen... bij die arrestatie van Greenpeace. Weliswaar was dat op water en bij u dus in een soort boerderij. Maar heeft u, heeft u inderdaad een soort betrokkenheid bij deze zaak daardoor? Uh, ja, ik volg het wel op de voet. Uh, um, ik, ik moet zeggen, ik heb de brief van Faiza ook gelezen. Uh, die is volgens mij vorige week uh, naar buiten gekomen. Ja, een die van de arrestanten, op... hè? Ja, een van de arrestanten. Um, en, en, en het gevoel van angst en... Um, en, en ja, doodsangst eigenlijk, dat, uh, nou doodsangst moet ik zeggen, dat hadden wij niet zozeer. Maar we zaten wel met knikkende knieën in dat uh, verhoor. Uh, de tolk die uh, uh, de politie bij zich had, uh, was ontzettend slecht. Uh, dus we konden ook heel weinig volgen eigenlijk van uh, wat de politie wilde. En gelukkig hadden we onze eigen tolk die uh, later uh, ook veel meer voor ons uh, ging vertalen. Mm -hmm. Maar uh, het, is, ja, het is heel beangstigend. Je weet op dat moment ook niet wat de uitkomst zal zijn... en hoe het ervoor zal staan als ze uh, uiteindelijk uh, weg zijn. Nee, want over die tolk gesproken... Greenpeace heeft vandaag een uh, persconferentie gegeven in Moormansk. Mm -hmm. uh, en NOS-verslaggever Geert Groot-Koerkamp was daarbij... en die zegt daarover over die taal het volgende. Voor de Greenpeace gaat het niet zo goed. Het was een persconferentie in Moskou... met een live verbinding met, met mensen in Moermans. Het was een opzomming van op zich wel bekende dingen. Eh, problemen die alle Russische gevangenen... mensen in Russische gevangenissen hebben... Maar wat deze mensen onderscheidt is dat het voor het grootste deel dus buitenlanders zijn, die het Russisch meest niet machtig zijn. En de mensen in die gevangenissen die spreken geen andere taal dan Russisch. En uh, als je iets gedaan wil krijgen, als je bijvoorbeeld een, een waterkoker wil hebben of iets anders, dan moet je dat formuleren uh, in schrift, geschriftelijk dus, uh, in goed Russisch. En nou, dat zag je al tijdens uh, de eerste rechtszetting, uh, dat er grote communicatieproblemen zijn en dat baart de mensen van de Olympisch grote zorg. Ja, want herkent u dit? U sprak vast ook geen, geen Russisch. Nee, geen woord. Nee. Uh, nou, wellicht ja of nee, maar uh, verder kom ik ook niet. Uh, en dat, dat is ook wel heel beangstigend, omdat je dus inderdaad niet weet wat mensen zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je je in de gevangenis moet redden uh, met het Russisch, dat dat uh, ja, om, bijna onmogelijk is, zeker als je wat uh, gedaan wilt krijgen. En uh, daarbij kwam ook dat, we, dat wij dus inderdaad ook een heel slechte tolk hadden. Uh, ik meen dat zij dat in eerste instantie ook hadden. En uh, ja, dat is ontzettend belangrijk, omdat de eerste uh, aanklachten die, uh, of de eerste ja, uh, verhoren die zij hadden opgesteld naar aanleiding van, hun, van, van het feit dat zij ons hadden verhoord, uh, daar klopten ook heel veel dingen niet in. Ik denk dat als we op basis daarvan bij de rechtbank hadden gezeten, dat we misschien dan wel waren veroordeeld. Um, maar gelukkig hadden we dus onze eigen tolk bij ons die heel veel kon uh, rectificeren en uh, uh, ja, goed kon verwoorden, zeg maar, maar. Hoe kwam u dan aan die tolk, uw eigen tolk? Uh, nou, ik had uh, het plan inderdaad om een documentaire te maken... in uh, Moermansk en uh, Sint-Petersburg. En ik had van tevoren een soort crew samengesteld... met een cameravrouw en iemand die het geluid deed. En ik had inderdaad ook een uh, tolk gevraagd vanuit Nederland om mee te gaan. Dus een Nederlandse die uh, het Russisch uh, zeer goed uh, beheerst... Ja, ja. want u vertelt hè, dat ze u met z'n allen meenamen uh, paspoort moest ingeleverd worden. Hoe behandelden ze u? Ik bedoel, dit klinkt heel dreigend. Uh, het was ook heel dreigend. En uh, nou, zoals ik al zei, heeft dat ook te maken met dat je de taal niet ja. uh, beheerst. Uh, het eerste deel van het uh, verhoor bestond uit de migratiedienst die ons interviewde. Met name omdat we een verkeerd visum zouden hebben. Mm -hmm. En het tweede deel van en het. En daar interview... mocht u tolk bij zijn, uw eigen tolk, om ja. het te vertalen? Ja, we waren de hele tijd met z'n vieren. Mm -hmm. um, en het tweede deel van het interview uh, bestond uit een verhoor... door onder meer ook de KGB, zeg maar de geheime dienst. En uh, die ook hun namen niet uh, vertellen. En uh, dat, dat vond ik nog het meest provocerende ook. Ze stonden op een gegeven moment ook uh, ja, vijf centimeter voor me af... en uh, wilden dat ik een uh, politiepet opdeed en uh, daarmee op de foto ging. En ik had wel door dat ik dat absoluut niet moest doen. En uh, dat, dat dat een soort belediging van de Russische autoriteit zou zijn. Maar het was heel moeilijk om nee te zeggen. En uh, ja, de, de blikken en uh, ja, ik vond, ik vond het... Um, uh, ja, heel heel eng. Want dat nee zeggen, hoe deed u dat dan? Uh, nou, door heel uh, dienstig uh, uh, zo wat in ingekrompen, mijn hand omhoog en uh, uh, nee, nee, no, no. Dat, dat ja, heel, ja, heel angstig ook. En, uh, en had u dan een idee inspaar. waarom ze het uiteindelijk wilden dat u dat deed? Uh, nou, later, nadat ze dat hadden geprobeerd... hoorde ik ze wel tegen elkaar praten en ik hoorde het woord spion uh, vallen. Uh, dus ik denk dat ze uh, me aan het uitdagen waren, ons aan het uitdagen waren... om uh, um, te kijken hoe ver we zouden gaan en uh, wat we wel en niet zouden doen. En uh, ja, ik denk ook gewoon angst inboezemen. Ja, want u zegt op een gegeven moment waren ze vijf centimeter van mijn gezicht. Mm -hmm. Moet ik me voorstellen, zoals dus dat in films gaat... met uh, luid, luid geschreeuw en op een gegeven moment uh, lachen naar elkaar en zo? Ja, ja. ja, dat kunt u zich wel voorstellen. Het was niet dat er de hele tijd werd geschreeuwd of zo... maar wel stemverheffing en inderdaad ook naar elkaar lachen. En uh, Ik geloof ook wel dat er grapjes zijn gemaakt achter onze rug om. En, uh, ja, Dat heb je op dat moment niet zo... Ja, je, je voelt je zo ja, ongewenst daar en... en ja, ja, en inderdaad het idee van hoe eindigt dit en ja. uh, hoe komen we hier weg? Ja, ja want, want u zegt, het was behoorlijk beangstigend. Want hoe dacht u dat het zou gaan eindigen? Uh, nou, ze zeiden tegen ons dat we of een boete, een gevangenisstraf... of deportatie uit Rusland uh, konden krijgen. Um, um, en ja, ik, ik kom me daar van alle drie eigenlijk uh, daar niks bij voorstellen. Ja, met een boete zou ik heel blij zijn. Die hadden we eerst ook, een boete. En toen kwam dat de, tweede deel van het interview, uh, van het verhoor... En, um, dat eindigde met het feit dat we naar de rechtbank moesten. En uh, daarvan, ik had geen idee. Ik. ik ja. Ik had, ik had me van tevoren ook niet ingelezen... Wat, hoe een Russisch, Russische gevangenis eruit zou zien. Of uh, hoe dat allemaal zou zijn. En op een gegeven moment werd ik ook wel wat onverschillig en boos. Dat ik dacht van, uh, waarom verhoren jullie ons? En wat is hier eigenlijk aan de hand? We hebben nergens de wet overtreden. En je Sluit... u dat ook te uiten? Nee, maar nou, misschien wel op een gegeven moment... Wat, door wat onverschillig te zeggen... Uh, bijvoorbeeld dat ik uh, zelf ook homoseksueel ben. Dat vroegen ze namelijk. En ik, toen dacht ik van, uh, nou, ik ben homo inderdaad. En als je me daarvoor wilt vastzetten, dan doe je dat ook maar. En later zei een van de crewleden ook van, ja, maar de Russische gevangenissen zijn hier niet prettig. Nee, toen dacht ik, ja, dat is ook zo, maar... Je wordt zo uh, in de war gebracht en uh, boos en angstig. En, uh, ja. met, met name ook omdat ze met 15 man sterk ons ja, verhoorden voor, ja, voor wat eigenlijk. En ik was daar vanwege uh, de anti-homopropagandawet... en ik had mensen geïnterviewd die vertelden... dat ze heel veel geweld hadden meegemaakt, wel op straat bijvoorbeeld. En dat politie dan helemaal niet ingrijpt. Dus ik dacht, ja, dan ben je er niet en nu ben je er wel. Dus ja, ja. ik vond het ja. heel onterecht. Ja. Want u zegt, we waren iedere keer met z'n vieren. Konden u ook met elkaar nog even tussendoor wat zeggen tegen elkaar? Ja, alleen proberen we dat eigenlijk zo weinig mogelijk te doen... door ook geen argwaan te scheppen. Alsof we ja, een soort, soort ja, een plan konden bedenken om iets anders... Hè, dat we alle vier hetzelfde verhaal zouden vertellen... Ja, ja. Um, dus ja, in het begin was dat ook heel. Uh, probeerden we zo weinig mogelijk informatie te geven. En, uh, nou ja dat, ja, dat pikte ze ook niet. Dus ze vroegen echt constant door. En dat werd, ja, dat werd ook met inderdaad veel meer stemverheffing en, uh, gedaan. Nou, is het zo dat als je hier in Nederland wordt gearresteerd. dan mag je uh, bellen en dan mag je een advocaat bellen, et cetera. Mm -hmm. uh, heeft u daarom gevraagd? Nee, daar hebben we niet om gevraagd. Um, later dachten we ook dat is dom geweest. Um, maar we waren zo overrompeld dat uh, daar hebben we helemaal niet bij stilgestaan. Pas later hebben we van het consulaat begrepen dat je in de, gewoon kan vragen om: uh, ik wil een tolk in mijn moedertaal en een advocaat. En anders zeg ik niks meer. Uh, dat hadden we ook uh, moeten doen, terugkijkend. Um, Um, maar dat, dat hebben we niet gedaan. Uh, ook ja, die, die, die tolk was... die leek ook wat los te staan van de politie. Later begreep ik eigenlijk wel dat ze bij die geheime dienst hoorden. Uh, maar ze was heel aardig en hartelijk. En uh, uh, ik had zoiets van... oh, zij begrijpt ons en ze willen ons nog wel helpen, zeg maar. Maar uh, later begreep ik dat dat niet het geval Juist was. is niet? Nee. nee, nee. Ook nee. echt zo. Uh, een onderdeel uit een boek, hè? Ja, ja onderdeel uit een boek. Ja, misschien ja. ook wat naïef van mezelf dat ik daar op dat moment zo in stond. Maar ik wist me god niet wat er gebeurde. Nou ja, over naïef gesproken... dat wordt natuurlijk nu ook over Greenpeace gezegd, hè... Van van, ja, Het is ook ontzettend naïef van ze dat ze dat gedaan hebben daar bij Nova Zembla. Uh -huh. Over u werd dat ook gezegd. Snapt u dat? Um, ja, het is een, ja, het is gemakkelijk om, om dat inderdaad te vinden. Um, ik denk, ja, ook met die Greenpeace-activisten, nemen wel een bepaalde verantwoordelijkheid door ergens voor op te komen. Um, en um, daarbij komt, uh, Poetin heeft volgens mij ook gezegd dat hij het geen piraterij vindt. Um, uh, nou is het wel weer de federale overheid, zeg maar, de Moermanskse aut autoriteiten. Die uh, uiteindelijk uh, gaan over uh, de rechtspraak daar in Moermansk. Helaas, in dat opzicht. Maar, um, ja, uh, want u zegt: joh, die gaan gewoon hun eigen gang en die trekken zich niks aan van Poetin. Ja, nou, ja, dus, ik weet niet of het zo zwart-wit is. Maar uh, ik, ik heb wel het idee dat die twee apparaten wat los van elkaar opereren. Ja. En u zegt dat is slecht nieuws voor uh, Greenpeace. Ja, ja, dat denk ik wel. Um, en, en ik had zelf. Uh, nou ja, ze zitten nu natuurlijk twee maanden vast. Uh, ik hoop dat... Uh, uh, de twee, weken. Of, uh, twee weken. Twee ja. weken, ja. En ik hoop dat... Uh, nee, ik bedoel nu nog twee maanden, toch? Oh, oké. Okay. Ja, dat zou Zo. kunnen. Dat weet ik niet. Volgens mij hebben ze daar nog niets over gezegd. Maar... Oké, okay, goed. Nou ja. Voorlopig, en, uh, in elk geval. Ja. Ik hoop in ieder geval dat de Russische autoriteiten vinden... dat ze daarmee hun punt hebben proberen te maken. Mm -hmm. En niet dat dat uh, veel negatiever voor de gevangenen uitpakt... Um, Zij hebben ons uh, tot, tot, tot het vliegveld in Moormansk ook proberen daar te houden. Met uh, ja, alle te allerlei telefoontjes op het vliegveld stonden ze met zes man sterk. En naar u te kijken met z'n allen. Ja, en ze wilden dat we een verklaring zouden ondertekenen... waarin stond dat we de volgende dag ons in die stad zouden melden... op een bepaald adres om uitleg te geven over het een en ander... En uh, ze, ze, ja, ze wilden gewoon niet dat we, dat we daar weg zouden gaan. En, uh... Maar goed, want dat is natuurlijk het grote verschil tussen u en nu de situatie in Greenpeace. Hè? Met Greenpeace. Greenpeace, zij zitten vast, zij zijn aangehouden. Zij zitten dus nu uh, in zo'n cel waar we het over hadden. U niet, u bent vrijgekomen. Hoe is u dat gelukt eigenlijk? Uh, ja, laat ik vooropstellen dat, dat inderdaad wat wij hebben meegemaakt... Uh, dat het peanuts is vergelijken bij wat hen nu overkomt. Um, ik denk dat um, wij moesten naar de rechtbank de volgende dag. Ik denk dat het allereerst te maken heeft met dat we niet op een schip zaten op zee. Um, dus, uh, Hoezo? Nou, we zaten op een kampeerboerderij waar ook nog heel veel andere Russen waren. Die ons hielpen, die ook van ons opkwamen. Um, uh, die terug zijn gegaan naar Moermansk Daar ook het woord hebben verspreid. Uh, de volgende dag bij de rechtbank waren heel veel mensenrechtenactivisten. Die ons hebben gesteund. Ze hebben de, op, via Twitter allerlei Russi Russische media naar de rechtbanken ja, weten ja, te De te Russen halen. zelf hielpen u. Ja, ja. Dus die hebben ons ontzettend gesteund uh, en, en daardoor ja, werd het een soort ding. En um, ik heb eigenlijk geen idee in hoeverre ook uh, bijvoorbeeld buitenlandse zaken of het consulaat uh, de invloed van, van daaruit heeft meegespeeld. Um, en daarbij kwam dat ze bij ons ook fouten hadden gemaakt in de hele procedure. Ze hadden ons helemaal niet mogen verhoren, ze hadden geen uh, dagvaarding. Uh, ze hadden ons niet zo lang in één ruimte vast mogen zetten. Ja, um, maar ja, het is wel Rusland hè? Het is, ja, precies. Dat ja. Goed. Want wie, van wie heeft u dit dan later gehoord dat dat niet had gemogen? Uh, van het consulaat. Uh, we hebben ontzettend goede ondersteuning gekregen van het consulaat. Uh, het, vooral eerst het Noorse consulaat... die dan de belangen van Nederlanders in Moermanske behartigd. En dat lees je ook wel in die brief van Fiza dat zij zegt dat ze heel veel steun van hen krijgt... en dat dat heel bemoedigend, bemoedigend is... Mm -hmm. En uh, uh, dus zij gaven ons de correcte informatie over wat wel en niet kan. En uh, dat was, uh, ik heb me daarvoor niet zo gerealiseerd... hoe belangrijk consulaten ook zijn in uh, landen nee. als Rusland. Maar u heeft het gevoel dat u bent vrijgekomen... doordat u zo geholpen bent door de Russen zelf? Ja. ja? ja, ja. En heeft het feit dat u bijvoorbeeld gemeenteraadslid bent... van GroenLinks in Groningen nog iets geholpen? Uh, nou, Tijdens het verhoren uh, hebben we dat wel benadrukt... en uh, gezegd dat ik inderdaad raadslid ben en dat Groningen een stedenband heeft met Moermansk. Um, om op die manier wat gewicht uh, erin te brengen. Wellicht heeft dat meegewerkt, maar ik, ja, ik kan er heel weinig over. Het blijft speculeren eigenlijk. Ja, um, snap het. Ja. En hoe voel je je toen u uiteindelijk... van Moormans hub naar Schiphol vloog, in dat vliegtuig? Ja, eerst gingen we naar Sint-Petersburg en toen we in Sint-Petersburg landden. toen dachten we, oh, hier staan ze zo meteen weer. En ja, dat ja. bleek niet zo te zijn. Er stond een diplomaat van het consulaat en... Uh, ja, op dat moment, terugkijkend, voelde dat echt als een vrijheid. En uh, de, de consul-generaal vertelde ons later ook wel dat ja, in een land als Rusland is het heel moeilijk om anders te zijn of anders te denken. En uh, dan word je gewoon verdacht. En um, ja, ik, ik kom uh, in dat consulaat, er stonden ook vier bedden voor ons klaar, er werd goed voor ons gezorgd die paar uur dat we daar nog waren... En dat voelde echt als een uh, ja, hele opluchting en ja, uh, als vrijheid ik. eigenlijk. Ja. En, en dan ook de realisatie hoe vrij we hier in Nederland uh, zijn. Dat is eigenlijk en... weer heel goed om dan te voelen. Hè? Ja, was ja. heel goed om te voelen. En hoe gaat het aflopen met de documentaire? Want daar ging het allemaal om, hè? waarom u in Moermansk was. Ja, klopt. Um, nou, eind november, begin december, dan is die klaar. En uh, Ik ben onder meer met het Movies That Matter filmfestival aan het kijken of we um, daar zouden kunnen uh, programmeren. En uh, de bedoeling is natuurlijk ook dat hij uiteindelijk in Rusland ja, te zien is. Maar zijn er ook nog opnames uit Rusland te zien? Of zijn ja, die allemaal heb... ingenomen? In nou, de harde schijf is wel ingenomen. Gelukkig, ik had allemaal backups gemaakt. Dus ik had, uh, mijn moeder die had uh, vooraf gezegd van... Uh, je moet wel wat backup, backups oh, maken. Ja, dus dat moeders. was wel een hele, <laughs> hele slimme, ja. moeders. Dus uh, <laughs> dat heb ik gedaan. En uh, uh, dat is een geluk geweest. Want ik heb nu heel veel materiaal nog om een mooie film te maken. En de bedoeling van de film is dat ik de verhalen van mensen uit Moormansk vertel. En dat zijn hele mooie verhalen van coming out. En over toekomstdromen en wensen. Ja. En um, nou ja, ik hoop dat die uiteindelijk ook in Rusland te zien wil zijn. Ja, dat snap ik. En dank moeder van de... Heen, he? Ja, zeker. Ja. Goed, en u ook, Chris van der Wijn. Dank, raadslid van GroenLinks in Groningen. Die dus een paar maanden geleden werd opgepakt in Moermansk. Dank u wel. Graag gedaan. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rentjes. Epke Zonderland die haalde dit weekend goud. Het is u vast niet ontgaan. Maar mijn tweede gast van vanavond die heeft ook een paar gouden plakken. Ze is 70, jawel. En vertrekt binnenkort naar Brazilië... voor de World Masters Athletics in Brazilië. Dat zijn de wereldkampioenschappen voor senioren. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Na aanleiding van de prestatie van Epke... praten we deze hele week met een aantal mensen... wiens zijn leven in het teken staat van de sport. U ook, mevrouw Riet Jonkers. Ja, uh, zo'n prestatie van Epke, doet u dat wat als sportster? Nou, ik denk van, uh, ik ga ook proberen goud te halen. Precies, het is een stimulans, hè? Het is een stimulans, van de andere kant is het natuurlijk wel zo. Uh, daar spelen altijd zoveel factoren mee. Je kunt het nooit van tevoren zeggen, ik ga dat even doen. Nee, want zo, wat werkt doet, dat, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. lopen doet u. Ja. U gaat hoorden lopen, en hoeveel meter is dat? Uh, in de meerkamp zit 80 meter. Ik doe hem ook nog los. En je hebt ook nog een 200 meter harde. Uh, de senioren lopen bijvoorbeeld 400 harde. Als je ja. 50 bent mag je naar de 300. Ja, want er zijn voor de goede orde een heleboel verschillende categorieën. Hè? U ja. bent niet de oudste daar, wel nee. Daar zijn er ook mensen van 85 die daar aan de ja. deelnemen. Uh, je bent master vanaf 35. En dan word je ingedeeld in uh, categorieën in categorie van heen. vijf jaar. En ja. zo ga je steeds hoger. Maar u zegt dat goud, ook al zeg je ja, ik ga voor goud... Zo simpel is het niet. Nee. Is er iets waarvan u denkt, ja, maar ik heb wel een bepaalde focus... waardoor de kans groter wordt? Nou, nee, dat niet. Ik ga er eigenlijk uh, naartoe. Ik zie wel waar schipstrand. Nee, toch? Ja, U gaat er gewoon voor goud? Ik ga mijn best doen, net <laughs> in mijn achterhoofd. Ik zie wel waar schipstrand. Want hoeveel heeft u er al, gouden plakken? Een heleboel, dat weet ik niet. Een heleboel? Serieus? Ja. ja. Maar hoezo weet ik niet? Ik heb ze niet geteld. Zoveel? Bent u zo goed? In uw categorie? Ja, ja, ja. Ja? ja. Maar twintigtallen of zo? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. Maar goed, dus die ene extra, het is toch, daar gaat u wel echt voor? Ik ga daarvoor en ik ga er ook voor omdat ik zit dus nu in de categorie. Dus dan heb je de meeste kansen om de Nederlandse records te vestigen. Mm -hmm. En dan ga ik proberen. Ja, want bijvoorbeeld een dag is vandaag. Ik neem aan dat u moet uh, trainen. Dus hoe laat gaan de, de trainschoenen uh, aan? Uh, afhankelijk van wanneer ik wakker word. U klinkt als een heel relaxte atlete. Ja, dat ja, he? klopt. Ja. Want ik wilde vanmorgen om 8 uur gaan aquajoggen. Ja. Uh, maar aangezien ik niet wakker werd, uh, is dat niet doorgegaan. En dan ben ik dus zeg maar om een uur of half elf... heel even een klein beetje gaan lopen. Mm -hmm. Want ik moest vanmiddag nog training geven naar walking. Ja. Nou, en, uh, maar u doet het eigenlijk op uw dode akkertje? Uh, door je akkertje wil ik niet zeggen, maar wel, uh, ja, je lijf is wel al zo oud. Dus ik doe wel heel veel keren trainen, maar altijd kleine beetjes. Ja, ja. Het is de twintigste keer nu dat dat uh, wereldkampioenschap voor senioren wordt gehouden. Uh, de sfeer tussen de deelnemers, hoe kunt u die omschrijven? Uh, in het algemeen is die heel positief. Uh, zeker met de meerkampen, daar wordt uh, elkaar geholpen met bijvoorbeeld de aanloop uitzetten. Kijk de ander even mee van of die uitkomt. De of, aanloop uitzetten? Als je, als je dus uh, verspringt, moet je op een witte balk afzetten. Dus hoe beter jij uitkomt, hoe meer afstand dat je krijgt. Dus uh, je loopt een keer in om te kijken of je inderdaad op die balk uitkomt. En meestal de tegenpartij kijkt of je inderdaad goed uitkomt. Okay. Je helpt elkaar gewoon. Je helpt elkaar gewoon. Je geeft eventueel zo nodig aanwijzingen. Ja. Dus dat is geen, uh, geen probleem. Maar nu heeft u het over verspringen. Dat doet u ook? Ja. Want okay. u zit in de meerkamp. Oké. Okay. Ja, dat hoort daarbij natuurlijk. Ja. Ja. Kijk, want wij hebben dus uh, net als Daphne Schipper heeft de, de meerkamp gedaan. Nou, zo'nzelfde doen wij ook. Ik snap het. Nu is het zo dat u 70 bent. Ja. Weliswaar kwiek, dat is duidelijk. Iedereen die Radio 1.nl op de webcam kijkt, die, die ziet dat. Een kwieke dame, maar toch van 70. En we vroegen ons af hoe dat nou eigenlijk is, lichamelijk. Om op je 70ste toch nog heel veel aan sport te doen. We hebben Rijn Visser gebeld. Hij is sportarts en voorzitter van de vereniging Sportgeneeskunde. Luister maar even. Ik begrijp dat mevrouw een orderloopster is uh, en dan kun je je voorstellen dat je daar een, een aantal elementen in de baan hebt die de, de baan versperren zeg maar waar ze overheen moet. Uh, de kans op vallen is dus groter en uh, ja, dan zou je dus inderdaad uh, een heup kunnen breken of andere zaken. Uh, daarbij is het uh, een sport waarbij je uh, volgens mij het gaat om je hart te doen. Dat betekent dat je ook uh, cardiovasculaire hart wordt belast en met het oplopen van de leeftijd uh, neemt ook het risico op uh, cardiovasculaire ziektes of aggravatie neemt toe. Ja, dat is Jorgon, hè? maar goed, we hebben het over hart- en vaatziekten. En er zit ook iets met botten en breuken. En uh, ja, u ziet nou, het een beetje ik, cynisch te kijken. Ja, ik moet heel erg lachen. Ik uh, ben eens uh, in het verleden, dus, zeg maar, naar zo'n sportmedisch centrum geweest. En daar kreeg je natuurlijk ook een heleboel vragen. En toen vroeg die dokter, die vroeg aan mij: uh, Wat loopt u op de 400, gewoon vlak, zonder hordes? Dus ik zei mijn tijd. En toen zei hij: Dat is veel te hard. Dat is niet goed voor je. Hm. Uh, ik moest maar drie kilometer gaan lopen. Ik zeg, nou dokter, dat is onverantwoord. Want daar ben ik niet op getraind. Ik zeg, ik loop wel een 400. Maar altijd nooit tot het gaatje. Nee, Want dat is het niet waard. Nee. Ik moet wel heel blijven. Ja. Nee, nee, ik moest die drie kilometer. Ik zeg, nou, dat is echt onverantwoord. hoor, Om nu een drie kilometer te lopen. Maar dat andere kan ik wel. Want daar heb ik wel voor getraind. Ja. En die hoorde. om heel even vergelijking te maken. Wat is uw PR? Uh, nou op die 80 horden uh, vorig jaar had ik 16 26. En wat doet uh, nou wie doet dat 80 hoorden? Noem eens een vrouw, een Nederlandse vrouw die, die heel hoog wat u net noemde. Hoe hard gaat zij? Uh, vrouw 70 uh, heeft nog niemand 80 hadden gelopen. In het landen blinde is één of komen. Aha, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld uh, vergeleken met een Nederlandse uh, atlete. Ja. Hoe snel gaat u dan? Uh, een jonge atleten bedoel ik? Nou he? ja, een jonge atleet die heeft sowieso 100 meter ja, harde. En wat doet u daarvoor? Uh, nou ja, die loop ik dus okay, sowieso dat, niet. Nee, nee, oké. Okay. Maar dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal, helaas. Nee, nee, maar dat is gewoon anders. Kijk, vroeger heb ik ook uh, 80 meter harder gelopen en dat was gewoon best goed. Mm -hmm. uh, maar het is natuurlijk ook zo, uh, hij heeft wel gelijk, ik mag niet te veel trainen op die 80 harde. Maar wat doe ik nou? De harde beweging doe ik in het water dat ik veel minder belasting heb. Dus dat, je dat ritme, wat je moet hebben voor de horde lopen... Mm -hmm. dat doe ik in het water. Hoe bedoelt u in het water? Die horde Nou, staat met aqua joggen. Oké, uh, die, die oefent u om. in het water, bedoelt u? Ja, Dus die harde oefening doe ik in het water. Okay. Dan heb ik veel minder belasting. Ja, ja. Want is het zo dat u op een andere manier ook uw been over die hoorde gooit... dan vroeger, toen u uh, twintiger was? <tiedacht> het zal er misschien wat stijver uitzien, maar het is niet anders. In principe is het hetzelfde. <tiedacht> ja. ja, alleen voor mij zijn ze nu wel wat lager dan als, als normaal. Ja, <tiedacht> en, ja, ik moet wel een soort lachen. <tiedacht> uh, ja... Kijk, en, en daar hebben ze wel gelijk in. Ik weet van mezelf, uh, een echte horderloopster noem ik het altijd maar... ja, die traint er heel vaak op. Nou, dat moet ik gewoon niet doen. Nee. Maar een training heeft hij tegen mij eens een keer gezegd... ja, hij, je gaat er nog zo goed over... Je, ziet, je moet alleen maar wedstrijden doen en verder niks... Nee. Nee, en dat doet u. Ja. ja. En is het leuk? Is het gezellig? Zijn er, daar, zijn er grappige momenten bij zo'n wedstrijd? Ja, er zijn ook grappige momenten. Noem eens eentje. Uh, nou, ik heb dus zeg maar, bij zo'n wereldkampioenschap uh, 100 meter uh, mannen 80 plus gezien. Hm. En uh, ja, er was een hele dikke meneer. En die liep en die liep. Maar toen zag je op 80 meter een stoel staan. En die ging niet meer naar de finish, maar die ging naar die stoel toe. Naar lag verlaag. Echt in een de deuk natuurlijk. Ja, en rende, hij rende daar meteen naartoe. Ja. ja klaar met zijn wedstrijd. Hij zo schuin, hoppakee, naar die stoel toe. En hoe, hoe oud is de oudste? Uh, daar zijn er van in de negentig. Zo. Ik wens u alle succes. U moet wel thuiskomen wederom met een, pla een plak. Hè? Ja, ik doe mijn best. Heel erg veel succes. Riet Jonkers bij de World Masters in Brazilië. Volgende week wordt hij gehouden. Dit was de uitzending van Twee Dingen van Max. Meer informatie, uitzendingen terugluisteren op onze site, tweedingen.nl. Morgen hebben we weer een Twee Dingen van Max. En dan praten we over de protesten van het publieke omroep tegen de bezuinigingen. En dan is onder andere te gast oud-D66-politicus uh, Gerrit-Jan Hij is oud-voorzitter van de NOS. En dit is de partijgenoot Tom van de Graaf. Een goede publieke omroep draagt net als goed onderwijs... bij aan inzicht in de samenleving en aan burgerschap. En dat is hard nodig, niet alleen in luxe tijden. Onze programma's Bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Teken de petitie op niet 123 weg.nl Straks BNN Today met Winfried Baijens zitten vanavond. Ja, Waar jij het over hebben? Nou, we gaan zo meteen leren hoe je haperen en stotteren tijdens het praten kunt afleren. Arie Boomsma, die zag een film, ontdekte vervolgens een methode. En dan maakte hij er gewoon een TV-programma van. Dat kan je als je Arie Boomsma heet. En Aline is hier om te bewijzen dat dat ook werkt. En Erben Wanne die weet daar dan overigens ook weer alles over. Die is hier ook, maar die gaat hier vooral uh, ons vertellen welk talent wij niet moeten missen in de toekomst. wat betreft de sport. We hebben het ook nog over de Gouden Dageraad in Griekenland. En dat allemaal zometeen in BNN Today.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 In Jeruzalem zijn meer dan een half miljoen mensen bijeengekomen... voor de begrafenis van de beroemdste rabbijn. Het is Ovadia Jozef, die vandaag op 93-jarige leeftijd overleed. De omstreden Jozef was de oprichter van de orthodoxe Shas-partij. De begrafenis leidt tot een chaos in Jeruzalem. Een Nederlands schip heeft ten oosten van Sicilië... ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. Het vrachtschip reageerde op een oproep van de Italiaanse kustwacht... die twee boten, met aan boord in totaal ruim 350 Syriërs had gezien. Ook een Frans schip nam vluchtelingen mee. Ze zijn afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië. En een pater uit Maarsen is geschorst vanwege een fout in een gebed. Na het heffen van de hostie vergat hij de woorden want dit is mijn lichaam. En zonder die woorden is de mis niet geldig. Kardinaal Eijk heeft nu bepaald dat de pater uit Maarsen een jaar lang niet mag voorgaan in de eucharistie. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. CNN Today. Winfried Bajens. Het is half negen geweest, goedenavond. Hoe is het om te leven in een land dat financieel aan de grond zit... dat te kampen heeft met een extreemrechtse partij... racistische moorden, universiteiten die dichtgaan... en zonder enig perspectief op de korte termijn? Dit weekend gingen duizenden Grieken de straat op om te demonstreren... tegen de extreemrechtse partij, de Gouden Dagenraad... Straks praat ik erover met twee Griekse jongeren en een journaliste die net uit Griekenland terug is. En we gaan zo meteen direct naar Den Haag, want daar zijn ze weer druk aan het onderhandelen. Nien Vriet, ik hoor je zo over die gouden dagen raten. Mm -hmm. Weet je waar die naam eigenlijk vandaan komt? Uh, ja. Echt? Was het een, uh, Als het weet, een het blaadje? Zeggen. Een blaadje. Dat, is een dat blaadje, opgericht ja. is. Ja, dat weet ik echt uit mijn hoofd. Ja, uh, vertel, veel. vertel. Opgericht is door de leider nu. Door de leider. Was ja. Het, ja, in, de, in de jaren tachtig al. Die partij is pas van 93. Uh, uh, maar dat was ook al niet zo heel fris blaadje. Je later nog een doorstart gemaakt, zag ik. Ik zag een nummer uit 2006 online met Rudolf Hess als covermodel. Hm. Dat zegt wel iets over de partij, denk ik. Zometeen meer daarover. Rudolf, dankjewel. Jij bent er voor dit soort toevoegingen en meer zulks. Tot zo. Meekijken, dat kan natuurlijk via radio1.nl slash webcam. Dan zie je hier zitten Arie Boomsma, Aline Jobsen en Erben Wendemars. En zo gaan we het hebben over het nieuwe programma Sprakeloos morgenavond te zien. Uh, Arie, in het programma help jij jongeren te stotteren, althans, uh, die stotteren, <lacht> te helpen om daarmee te stoppen. Dat is wel belangrijk. Um, Aline, is het ook gelukt? Um, ik stotter nog steeds, maar... Ik, het is wel uh, veel minder en gecontroleerder geworden. Ja. Waardoor je veel meer durft. Ja. Ja, we hebben straks een fragmentje laten zien waar jij vandaan komt. En ik gooi je nu volledig voor de leeuwen. Dat moeten we gelijk maar even zeggen live op de radio. Begin maar even te bewijzen wat je geleerd hebt. Straks horen we hoeveel je geleerd hebt in de tussentijd. En mee kan natuurlijk hashtag BNN en Jack van Gelder, die vergeet ik helemaal te noemen. Nee, oh, dat niet tenminste, niet want die is met kort nieuws. Oh ja, en hoe. Zelfs de Marit Bouwmeester is bij het WK in de Radial als 16 geëindigd... op het water bij de Chinese, bij de Chinese stad Ritsao. Werd ze in de laatste twee races gedisqualificeerd? Waardoor ze zeven plaatsen zakte in de rangschik, rangschikking. Ik ga ook lekker. Ik kan ook. In het <lacht> <nacht> <de 0> <nacht> de de bouwmeester. Jagu vooral... Ja, ja, ja, ja. 10 -10. Je ziet het, het komt gewoon over je. Bouwmeester. Jij for... was hartstikke goed in. Bouwmeester veroverde <lacht> vorig jaar nog Olympisch zilver in deze klasse. En werd in 2011 wereldkampioen. De afgelopen week voer ze voor het eerst onder leiding van de Australische coach Arthur Brad. Na het kampioenschap wordt bekeken of de samenwerking wordt voortgezet. Tot en met de Spelen van Rio. En Will Ellen van Dijk, rijdt vanaf volgend seizoen voor Bols Dolmans Cycling Team. Ja, ze moeten me dat soort naam ook niet geven, joh. Een nieuwe Nederlandse vrouwenploeg. De kerstversie wereldkampioene op de tijdrit reed de afgelopen jaren voort. En dan komt die specialist Lululemon. <lacht> Hoewel ze veel zin heeft in haar nieuwe uitdaging valt het vertrek met deze Amerikaanse ploeg. Ja, heel zwaar. Kom op met die instart. Um, ja, ergens is, doe ik de, is dat ook wel moeilijk om die ploeg te laten gaan. Ik heb daar natuurlijk uh, veel successen behaald. En uh, ik werk met verschillende mensen al heel lang samen daar, al vijf jaar... Um, ja, dat, dat was ergens wel moeilijk, maar aan de andere kant vind ik het ook heel, nu een heel mooi moment om uh, weer een nieuwe, nieuwe stap te maken in mijn carrière. En ook in dit team um, ja, heb ik toch een andere rol dan in Specialized natuurlijk. Daar uh, deelde ik sowieso het kopmanschap, of het kopvrouwschap. Dat zal hier ook wel zo zijn, maar um, op een iets mindere manier. En um, ja, ik kan hier ook het, het team uh, helpen met hun ambities. En, en dat vind ik ook wel iets heel moois. Nee, dan zelf is vanmiddag begonnen aan de voorbereiding... op de laatste twee kwalificatie in het voor het WK van volgend jaar. Hoewel Oranje al verzekerd is van deelname... worden er toch twee belangrijke duels via Hongarije en Turkije... moeten punten worden gepakt om te stijgen op de wereldranglijst. En dat bepaalt namelijk straks of Nederland wel of niet groepshoofd is in Brazilië. Voor Louis van Gaal begon de voorbereiding met een tegenvaller... Maar liefst drie spelers moesten zich afmelden. Jonathan de Goesman, Stijn Schaars en Gregory van der Wiel... kampen allemaal met blessures. De bondscoach heeft maar twee vervangers opgeroepen... Paul Verhaag en Leroy Ver. Meer sport vanavond om tien uur in langs de lijn. Dan wellicht ook een gesprek met de oud-international-Galit Boularoes. De verdediger heeft eindelijk een club gevonden... en speelt de rest van dit seizoen voor het Deense Brunby. Hmm. Ja, kom er maar op. Ja, Alina, wat vond je ervan? Ja, het, was niet, het was niet veel, hè? Nee, maar wat ik me afvraag. Dat heb ik met miss Mondveld. Uh, daar verbaast ik me altijd over. Die stottert als ze praat. en die stottert niet als ze zingt. Als jij zingt, heb je dan ook last van stotteren? Nee. En, en hoe, hoe, hoe, hoe, hoe is dat te verklaren, Ali? Ja, ze eh, Sorry Dat maar... dat te maken heeft met dat, je, dat het een andere concentratie. een andere hersenhelft is, heb ik gehoord. Okay. Maar als zelfs. De beste live verslaggevers oh, van de Nederlandse maken. media ja, ja, hakkelt over sommige woorden. maken wij ons nergens nee, meer zorgen is nee, nee. nee, dus de spanning is zo goed de de nee, is nee, weer. van Gelder, dankjewel. Uh, dankjewel. Uh, uh, uh, uh, oh oh, oh yeah. I'm gonna call it just like I see it. I'm gonna state my case as a living breathing For a while, want a conversation? I swear you're gonna like it. I stake my reputation. I started to fall in love with you. What am I supposed to do? I don't hold. Ja, dat was Christel. En Rudolf vond dat een heel leuk plaatje. Zag je me dansen? Ja, en de mensen thuis ook. Radio1.nl op de webcam klikken en dan kan je meekijken. Dat was Christel dus met full for You. We gaan naar Den Haag, want het kabinet heeft nog steeds geen steun in de Eerste Kamer... voor de geplande bezuinigingen van 6 miljard. Dat is een bekend verhaal. En daarom wordt er al dagen druk onderhandeld met de oppositie. En ook op dit moment bij het ministerie van Financiën is NWS-verslaggever Margreet Boer... uiteraard staat daar voor de deur te posten. Wat gebeurt er? Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hè, want wij zitten naar allerlei glazen puien te kijken hier voor dat ministerie. En daarachter ergens ja, zit minister Asje van Sociale Zaken... en minister Dijsselbloem van Financiën aan tafel... met de financieel woordvoerders van nou ja, de oppositiepartijen die nog meedoen. Hè, dus mm -hmm. D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Ook de coalitiepartners VVD en PvdA zitten er. Er zijn ook andere Kamerleden aangeschoven. Nu de Kamerleden van Sociale Zaken. Dus het is een wat groter gezelschap vanavond. Ja. En eh, nou ja... De groep breidt zich uit. B betekent dat dan ook dat het goed gaat? Nou, dat weet ik niet. Ze zijn even naar buiten geweest voor een dinerpauze vanavond om zes uur. En ze dat ze heel hard gewerkt hadden vanmiddag. <laughs> um, vooral uh, veel gerekend. Cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes. Echt iets voor nerds zeiden ze wat wij vanmiddag gedaan hebben. Mm. Um, en verder ja, is het afwachten. Het is zo dat um, de minister van Sociale Zaken nu dus aangeschoven is. Dat zou kunnen betekenen dat er uh, nou ja, over meer dingen gepraat gaat worden. Waardoor um, ja, de kansen misschien vergroot worden of misschien verkleind. Mm -hmm. um, het idee is dat uh, er misschien gesproken wordt over werkgelegenheid. Over banen, over het sociaal nou ja, is iedereen uh, het daarmee eens? Uh, GroenLinks en D66 zijn twee partijen die toch heel verschillend over dat soort dingen denken. Mm -hmm. Dus uh, het is ook heel spannend of ze allemaal vanavond nog met z'n vieren aan tafel blijven of dat er toch een van die partijen zegt nou jongens ik heb het wel gezien. Ja. Dat is eigenlijk allemaal afwachten want het bijzondere is ook nog dat om tien uur vanavond de minister-president aanschuift premier Rutte, samen met de fractievoorzitters van de partijen... dus Van Ooijek, Van GroenLinks, Pechtold, Van der Staaij van de SGP... en Ari Slob van de ChristenUnie. Dus ze willen vanavond, zo lijkt het, toch uh, misschien wel een paar stappen zetten. Aan de andere kant hoor je ook wel weer wat sussende woorden. Nee, zij komen straks om aan het eind van de dag de balans op te maken... van deze eerste echte onderhandelingsdag. Hm. Dus ja, uh, we kunnen er nog heel veel over speculeren. Ja. Het blijft een beetje onduidelijk nog. Ja, dit zijn niet de makkelijkste dagen voor jou, hè? want eigenlijk weet je helemaal niks en je moet daar wel blijven staan om vervolgens niks te horen, toch? Dat is het om niks beetje. te horen en om een heleboel te proberen te vertellen. Ja, en en, en een vervelende mensen zoals mij uit te leggen wat er dan toch gebeurt. Eh, toch gaan we dat straks wellicht nog doen als er weer wat gebeurd is daar in de ja. dag. Margreet, dankjewel. Oké. Okay. Beste Rudolf. Beste Winfried, er zijn 165.000 Nederlanders die stotteren. Maar dat duurt niet lang meer, want Arie Boomsma gaat zich ermee bemoeien. Je weet wel, Arie Boomsma, de man die vuur kan maken... door twee ijsblokjes tegen elkaar te wrijven. Arie Boomsma, de man die als hij een push-up doet... de aarde een stukje naar beneden duwt. In zijn programma Sprakeloos, de eerste aflevering wordt morgen uitgezonden... Volgens strotteraar een cursus met als doel ze van het stotteren af te helpen. De kandidaten worden klaargestoomd om een vlekkeloze toespraak te geven. De inspiratie ervoor komt uit de Oscar-winnende film The King's Speech... over de stotterende koning George VI. En Zijn coach zijn Ari Booms, maar die had zo zijn eigen methodes. We moeten your je muscles, Strengthen je tongue. By repeating tongue twisters. For example, I'm a thistle sifter. I have a sieve of sifted thistles and a sieve of unsifted thistles. Because I'm a thistle sifter. Fine. Hier aan tafel, Arie Zelve, Erbe Wellemars en een van de deelnemers, Alina Jobsen. Arie, eerst even. We hebben voor jou een eigen King's Speech geschreven. Uh-oh. Ja, cool. want jij weet nu hoe het hoe niet moet. En jij kent alle trucjes om niet meer te haperen. Uh, en je hebt net een nieuw boek uit, een bloemlezing. Waar ben je, waarom ben je uh, niet bij mij? Heet het? Mm -hmm. Over ja. liefdesgedichten. Um, nou, als we nou eens afspreken dat wij een exemplaar mogen weggeven... voor elke keer dat je hapert in jouw King's Speech. Uh-oh, nou, dan ben ik benieuwd. Ja, jouw troonreden. lang Rol heeft hier de hele dag opgezeten. Ja. Dus, uh... Introductie was meer eentje voor Chuck Norris. Hier over. is je tekst. Stel je voor, je zit, je zit in die troonzaal. Leden van de Staten-Generaal, de kauwgomkauwende, kromme kleine kale, knap geknipte, knappe kapper knipt knap, maar de knecht van de kauwgomkauwende, kromme kleine kale, knap geknipte, knappe kapper knipt knapper dan de kauwgomkauwende, kromme kleine kale, knap geknipte, knappe knappe knippen kan. Ruud Rusps raspt, ah, ah nee. raspt, rap, rode, ronde radijsjes. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen uw wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden. Nou, dat is wel heel goed. Ja. Ik word nee. maar eentje. Eén echte aanbidding, hè? Ja, het is er maar één dus boekje ook maar dan, boek dan ook dan. Toch? Nou, mocht je dat willen winnen, mail even met bnntoday bnn today at bnn.nl. Juist, ja, dat doe je toch heel goed. Ari Boomsma kan dus echt alles. Um, overigens ben jij wel de minst geschikte presentator voor het programma... want als er iemand verzorgd spreekt en rustig praat... en dus een frustratie moet zijn voor mensen die stotteren... dan ben jij het, ja, Ari Boomsma. Ja, maar weet je, dat vind ik best wel een gekke misvatting. want dat kreeg ik ook vaak in de interviews... dat mensen dan meteen vragen... Uh, uh, heb je zelf wel eens gestotterd of heb je veel vrienden die stotteren? Ik denk dan altijd... het mooie van dit programma is juist dat iedereen die eraan meedoet... vanuit hun eigen kracht een mm. strijd aangaan ik mag erbij zijn om vragen te stellen en om het te volgen. Nee, dat snap ik, ik wel. Maar dat snap je beetje. Want Als er iemand echt, jij, de meest verzorgde spreker op de Nederlandse televisie is een beetje jij. Ja, ik hou van taal. Maar ja. eerlijk gezegd liggen die twee juist heel erg bij elkaar. Want bijna al, alle mensen die meedoen aan het programma zeggen ook. Ik, ik vind het eigenlijk heel erg leuk om te praten. En ik doe dat nu niet omdat ik me beperkt voel door het stotteren. Maar mm -hmm. ik vind het wel heel erg leuk. Dus voor mij liggen ze juist heel erg dicht bij elkaar. Erbe Wendemars, jij zit hier ja. ook aan tafel. Je bent hier omdat het maandag is en dan duiken we altijd diep in de sport. Dat gaan we zo doen. Maar jij hapert ook ja. wel eens en stottert. Stotterde, zeggen we? Toch? Nou ja, ik, heb, ik weet niet of het nog echt stotter is of haperen is. Ik denk wel heel snel en dat kan ik niet allemaal meteen eruit gooien. Dus als ik heel druk ben, ja, dan zeg ik de woorden gewoon zes, zes keer achter elkaar. Ja, ja. En maar hoe... ik, ik, ja, ik word ideaal word, word ik gevraagd uh, door de stotterbond of ik niet uh, op, op de barricade wil, wil uh, springen. Maar ik vind mezelf niet echt een stotteraar. Maar ik heb wel gekeken naar. naar maar waarom uh, naar, zou je, naar, je naar, dat dan niet gewoon toch doen? Want ja, bedoel, als ja, je kan helpen, het, zoals Sari nou, zegt. Dan ik, doe ik, vind het, toch. Het, uh, ik vind stotteren namelijk niet erg. Ik vind het helemaal niet erg. Uh, ik vind het eigenlijk wel, aan de ene kant vind ik het wel charmant. Ik vind het wel heel erg voor mensen die stotteren, die daardoor in een soort van islement raken. Uh, ja, maar jij, jij stottert nou licht, niet nodig. Mag ja. ik dat zeggen? En dan heb je ja. ook licht gestotterd. Ja. Ja, dan is het ook niet zo erg. Misschien. Nee, nee, nee, maar ik, ik, ik, ik hou er niet van om hele groepen mensen... gewoon maar uh, om er een stempel op, op, op te drukken. Ik denk dat in ieder geval is wel anders. En als ik nu hier ook Aline zit... al die stotteraars, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen is anders. Want stotter ik, ik weet niet of ik echt stotter. Ja. Ik, uh, ik ben er ook gewoon niet zo, niet zo heel erg mee bezig. Aline, want uh, je hoort Erben dat zeggen... het valt wel mee om te stotteren. Het is helemaal niet zo erg, misschien. Niet voor elke stotteraar. Hoe erg was het voor jou? Voor mij was het uh, op sommige momenten wel heel vervelend. Ja, wat voor momenten dan? Dat je eigenlijk altijd bezig bent in je hoofd... met welke woorden je wel en niet kan zeggen. Ja. Um, angst om je naam uit te spreken. Nieuwe mensen... Engels praten. Ja, dat was een van jouw grootste angsten. Dat gaan we zo meteen ook horen. Want die training eindigt dan in een king speech. Waarbij je dan hè, mag bewijzen dat je heel veel stappen hebt gemaakt. En daarin ga je ook Engels spreken. Dat horen we zo meteen. We horen zo meteen ook van hoe ver uh, van jij bent gekomen. Want dan horen we ook hoe het was voor die training. Nog even in de dagelijkse praktijk. Het is een normale maandag. Uh, wat deed je niet, wat je nu wel doet, nu je beter spreekt? Mm. Nou... Er is niet heel veel wat ik echt liet voor het stotteren. Of dat het... Ja, het be, beïnvloedde wel mijn leven. Maar ik deed veel dingen wel. Maar het was meer de drukte in je hoofd. En de angsten. Van, mm -hmm. oh, vandaag is er een invaller. Shit, dan moet ik me weer voorstellen en vaak zei ik alleen maar aangenaam. <lacht> <lacht> Heb je, heeft het heel veel te maken met met zelfvertrouwen? betreft nou, je daarin? Dat vind ik namelijk het allerergste. Heel veel mensen die stotteren, die durven dan echt niet meer. Die raken dan in een isolement. Heb je ik, dat? Nee, ik kon mijn eerste stotter kon ik echt heel lang uitstellen. Waardoor de angst om te stotteren mm -hmm. heel groot wordt. Dus ja. er komt een moment dat je met iemand praat en dat je denkt... Nu, nu komt hij. ja. Ja, maar, maar er zijn ook heel veel mensen die er gewoon dwars doorheen beuken. Ook in de series, bijvoorbeeld Argenis. En die was dus een stagebegeleider als stotteraar... op de helpdesk van de IT-afdeling gezet. Ja. Dus die moest gewoon elke keer aan het bureau gaan uitleggen... wat er mis was met de computer. Maar die, weet je, hij schoot flink vast, maar hij ramde er zo doorheen. Ja, ja. Dus het is niet altijd zelfvertrouwen inderdaad. Precies, want dan zou de training misschien ook heel simpel zijn. Dan moet je iemand zelfvertrouwen geven. Jij hebt die training uit Engeland gehaald. Zeg ik maar eventjes kort door de bocht. Um, wat is de essentie ervan eigenlijk? Nou, dat is die training... Is inderdaad uit Engeland naar Nederland gekomen. En um, de essentie is dat je drie dagen heel hard aan het werk gaat in een soort isolement. Dus uh, Aline en de anderen spraken dan ook hun familie en vrienden niet in die dagen. Ze werken zowel aan ademhalingstechnieken waarom als. Is dat eigenlijk dat je niet met uh, bekenden uh, en vrienden praat? Dat weet ik eigenlijk niet, Aline. Weet jij dat, waarom dat is? We mochten ook niet met uh, eerstejaars of nieuwe studenten praten. Dus wij als deelnemers. Mochten alleen via onze coach, omdat je spraak nog te fragiel is. Ja, ze breken het eigenlijk ja. helemaal af en bouwen het dan weer opnieuw op met een andere ademhalingstechniek. En je komt er ook nooit vanaf. Als je zo intens stottert als deze mensen, kom je er nooit vanaf. Alleen en je kan is... het wel onder controle krijgen. Ook uiterst fysiek, hè? Want in de King's Speech als we dat hebben gezien, veel mensen hebben die film gezien natuurlijk, dan worden er allerlei gekke oefeningen uitgevoerd. Maar het heeft ook die fysieke kant, die training. Aline? Ja. Wat voor dingen moest je doen? Um... Het heeft heel veel met ademhaling te maken. En goede timing assertiviteit. Als uh, tot daar ben je vaak terughouden met je, of, terughouden met je zinnen. Mm. Kan ik al praten? Wat ga ik zeggen? Ja, en dan uh, doe je op uh, de radio voor het eerst, denk ik, interview <tie> toch? Uh, je kwam hier ook net binnen je zei ik ben wel een beetje zenuwachtig. Dat is overigens heel normaal volgens mij, dat je zenuwachtig bent. Laten we even een stukje luisteren, helemaal aan het begin van het traject. Want dan hoor je zelf ook het verschil. Ik zou heel graag op reis gaan. Heel, heel ver weg. En ook voor een langere tijd. Maar dat... Mijn Engels, dat is, mijn Engels is hartstikke goed, maar ik ga het nooit. Omdat je dan nog meer stottert? Ja. Hmm. Nou, dat is ja. een uh, ongelooflijk verschil. Hè? Ik bedoel, uh, mensen gaan nog veel meer zien en uh, merken hoe grote stappen je hebt gemaakt. Je zat zelf een beetje te lachen toen je het hoorde. Ja. Waarom? <laughs> Ja, die, uh, ik, wist, ik wist niet dat je over stottenaars Ik moet het juist om lachen. Ze doen het zelf ja. wel hoor. Oh. Ja. We hebben iemand in de serie die zegt... die wilde eigenlijk in goede tijden spelen. En toen zei ik... Uh, zou je dat alleen kunnen als je vloeiend spreekt dan? Want het is toch juist veel ja, meer een ja. statement als je het nu doet. En toen zei hij... ja, maar dan duurt de aflevering gewoon veel te lang. Ja, ja. Ja. Dus nee, het is best wel veel zelfspot ook. Ja. Ja. Kom je hier helemaal vanaf? Want uh, dit heb je nu gedaan... maar kun je dat gewoon door blijven oefenen... en dat je het dan straks kwijt bent? Nee... Dat, uh, daar ga ik niet van uit. Het zal altijd met fases gaan dat je er harder aan moet trekken... en harder voor moet werken... En blijven oefenen en trainen. Yeah. Want is het niet een soort uh, bijna medisch of fysiek iets wat je, ik weet niet of dat bij de andere kandidaten bleek, dat je dat gewoon langzaam zeker kwijt kan raken of kan overwinnen. Nou, ik hou wel helemaal onder controle, binnen. maar wel dat je, je hoort het vaak wel bij mensen die vroeger heel erg gestotterd hebben, dat ze meer technisch spreken op ja. de uitadem. Ja, voor mij, voor mij is het met name als ik, ik moet rustiger praten. Ik moet een rustige ademhaling. Ik hoorde ook in het programma ademhaling... is inderdaad heel erg belangrijk. Ja. Dat zijn van die kleine oefeningen. En ook lager praten. Ik heb maar jij hoogsten. praat toch nog steeds helemaal niet rustig? Ik bedoel niet... Nee, maar goed, vind dat vind ik namelijk nou hartstikke leuk. Ja, maar dat, dat zijn wel, maar toch, uh, toch ben je... Je stond ja, er kwijt geraakt. Ja, maar soms als ik bijvoorbeeld een hele grote inspanning gedaan heb... als ik bijvoorbeeld echt bijvoorbeeld direct na een wedstrijd... dan is mijn ademhaling nog heel erg onrustig. Nou, dan kom ik echt niet uit. En dan vinden ze oh. dat heel grappig op, op, op, op tv. Maar dat heeft wel heel veel te maken met mijn ademhaling. En ik merk ook wel, als ik lager ga praten... Dan stotter ik ook minder. Ik heb het dus juist helemaal niet als ik Engels spreek. In het Engels stotter ik helemaal niet. Omdat hm. ik dat al moet nadenken over wat ik ga zeggen. Mijn Engels is waarschijnlijk. jouw Engels is waarschijnlijk te goed. Denk ja, je al, wille, denk, of wil het te goed doen misschien is dat dan. Ja, nou, maar als je. Ik moet erover nadenken. Dus dan. Dan stotter ik al, alweer niet. Ja, want daar gaan we even naar luisteren. Uiteindelijk de finale van de, van de uitzending is de King's Speech. En daarbij moet je dan uh, een speech gaan geven voor een heleboel mensen. Vrienden, familie. Ja. En het is een zaal van denk ik wel 50, 60 mensen. Ja. En ja. jouw grootste angst was in het Engels spreken? Um, ik heb dit nog helemaal uh, niet gehoord. Nou, dan, nou uh, we gaan ui. rustig zitten zou ik zeggen. Want uh, <laughs> ja, dit is fantastisch. En uh, je besluit namelijk in die speech ook nog in het Engels te gaan praten. Luister maar. Mijn grootste angst die ik de afgelopen vier dagen heb overwonnen... is het spreken van Engels. And that's why I would like to thank... my foreign student... like my new mentor... because I've been speaking fluent English... all days. Ja, ongelooflijk. Mooi, ja, je zit toch een beetje met <laughs> afgrijzen te luisteren. Maar dit was toch heel goed? Of voel je ja. het moment weer? Maar wel heel... Uh... Gek of zo. Ja, maar je het niet, maar je voelt wel dat het gewoon... Hij zit erachter. Dat, dat is die, dat die zit te komen. Ik ga jullie enorm bedanken voor de komst, ja. voor het uitleggen. En natuurlijk iedereen zeggen, uh, morgen tien voor half tien op ja, Nederland 3. Spraakloos ja. kijken. Arie Boomsma is de presentator. Arie en Aline, dankjewel Dank voor je, wel. je komst. Exit Holland. Ja, uh, we gaan uh, naar Washington. In Exit Holland bellen we iedere dag oh, Nederlanders in het buitenland. En uh, in uh, Washington zit Ilse van Heusden. Ilse, goedenavond. So. Goedenavond. Um, en we weten het natuurlijk allemaal. De ambtenaren hebben geen werk op dit moment in Washington. Worden nog wel betaald. Mm -hmm. weten we ook sinds kort. Dus dat is extra vrije tijd. Hoe gaan de ambtenaren daarmee om? Uh, ja, ja, inderdaad. Washington is een beetje als Den Haag in Nederland. Zo'n echte ambtenarenstad. Uh -huh. Er werkt voor zo'n uh, 20% van de mensen die werkt voor de overheid. Maar uh, gek genoeg merk ik dat nu pas. Nu die shutdown. Dat uh, stil ligt van de overheid. Nu dat echt is begonnen. Het is eigenlijk heel gezellig worden hier. Ja, want wat doet iedereen? Um, ja, de eerste dag van de shutdown was ik aan het hardlopen. En ik was echt verbaasd hoeveel mensen ik op straat zag. De buren stonden in de voortuin een plantjes water te geven. Lieve mensen in korte broek op straat koffie te drinken. En mijn koffietentje geeft 10% korting aan iedereen met een overheidspasje. En gewoonlijk zijn het echt harde werkers hier die allemaal vroeg opstaan, die zie je gewoon overdag niet. Maar nu heerst er een beetje een dorpsgevoel. Ja, en vakantiegevoel dus ook een beetje. Betekent neem ik aan, dan ook goed nieuws voor de middenstand? En de horeca, of niet? Nou, nou het, is, het is heel dubbel. De eerste week was het nog wel leuk. En uh, ik merkte het ook in mijn sociale leven. Ik was een bijeenkomst En meestal duurt dat hier echt niet langer dan half tien. Dat is echt de tijd waarop de werkende mensen worstelen naar bed willen om vroeg op te staan en te werken. Maar iedereen blijft plakken en wijntjes drinken. We hoeven toch morgenochtend vroeg niet uit bed. Hm. Um, en ik vind het allemaal wel grappig, maar het, het is zo absurd. Maar voor sommige mensen is het echt niet zo leuk. En op die avond zat er ook een kennis heel veel wijn te drinken. En die vertelde dat ze overdag eigenlijk nergens aan toe komt. Dat ze zich alleen maar zorgen maakt en het nieuws zit te volgen. Met haar collega's zit te facebooken. Want stel ja, dat er toch de lonen niet doorbetaald worden. Ze heeft hypotheek, ze heeft een kind op de krijgen. Ja, als je dan een paar weken geen salaris hebt, dat, uh, ja, daar was ze wel echt gestrest over. Ja, even leuk, maar niet te lang graag. Dus ook wat betreft de ambtenaren daar in Washington. Ja. Mm -hmm. Ilse van Heusden, dankjewel. In Washington. Dan uh, zeg ik Roelof. Dan zeg ik Erbe is nog steeds hier. En zometeen ja. is ook hier de 17-jarige turner Casimir Smit. Die uh, deed het heel goed op het WK-turnen. Haalde al de finale van de Meerkamp. Daarmee heb ik een kort quizje over turnen. Oh. Vraag 1. Op de Spelen van 1908 won het Zweedse mannenteam goud op de Meerkamp. Maar wat ja. was er opmerkelijk aan dat team? A. Er zat maar één iemand in. B. Er zaten wel 38 iemanden in. Of C. Er zat ook een vrouw in. Er zat ook een vrouw in. Winfries? Ja, dat denk ik ook. Dat ja. lijkt mij de meest ja. onlogische. 38, logische. 38 Zweden in. Ah, ja, 38 ja, Zweden. tikt lekker aan, ik kwam met deze. <laughs> Vraag 2. Een bekende oud is Verona van der Leur. Zij verdient ja. haar geld tegenwoordig achter de webcam. En daarbij heeft ze een webshop waarbij je ook een gedragen slipjes van Verona kunt bestellen. Maar wat kost dat nou? Een gedragen slipje van Verona van der Leur? Dat moet je aan mij vragen. 50, 75 of 100 euro? Ah, ja, 100. 100 euro daar rechts geboden? Ja, nee, nee. Ik, ja, nee, ik doe er niet mee. <laughs> nee, oh, nee dus ik ga het niet jammer. Het is zo'n zo enorme goede turnster. Ja, tegenwoordig vraagt ze 50 euro slechts voor een gedragen slipje. Ja. Rijs is naar beneden. Straks dus meer turnen. Ja, Rudolf, dankjewel. Uh, turnen en we gaan naar Griekenland. Want uh, ja, dat het daar geen vrolijke boel is, dat weten we. Maar uh, daar spreken we ook over met twee Grieken. En. En.